Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Iran een explosie gehoord bij een legerbasis in de buurt van Teheran. Het zou gaan om een wapenomslag van een eenheid van de Revolutionaire Garde in Bigane, ten westen van Teheran. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er doden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. Door de kracht van de explosie sneuvelden ruiten in buitenwijken van Teheran. In zorginstelling Sint-Anna in Heel zijn 60 bewoners en medewerkers besmet met het norovirus... Zes woongroepen zijn getroffen door het virus dat diarree veroorzaakt. Medewerkers en cliënten van de groepen mogen voorlopig niet naar de dagbesteding of andere bijeenkomsten. De uitkomsten van een onderzoek naar misbruik onder verstandelijke gehandicapten zijn zeer pijnlijk, zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld, lijkt het onderzoek van het eigen ministerie. Er was wel een speciaal programma ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen bij het voorkomen van misbruik. Sinterklaas is weer in het land. De Goedheiligman kwam iets voor half 1 aan in Dordrecht... waar hij welkom werd geheten door burgemeester Brok. Duizenden kinderen en hun ouders zijn naar Dordrecht gekomen... om de Sint en zijn pieten te zien. Zoals gebruikelijk waren er problemen rond de intocht. De burgemeester was bijna te laat. De boot voerde verkeerde kant op. En er waren aanvankelijk geen pieten aan boord. Die bleken achter de pakjesboot te varen in kleine stoombootjes. De winkeliers verwachten dat Nederlanders ondanks de schuldencrisis... toch weer meer Sinterklaas inkopen zullen doen... Detailhandel Nederland denkt dat er rond pakjesavond 493 miljoen euro extra wordt omgezet. Ruim 20 miljoen meer dan vorig jaar. Onderzoeken onder consumenten wijzen juist een andere richting. Uit een enquête in opdracht van de NS blijkt dat zo'n 40% van de consumenten minder wil uitgeven aan Sinterklaas inkopen. Het weer. In het oosten veel zon, in het westen meer bewolking. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen overal zonnig. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 Zuid tussen de Rij en Knoopbe de Nieuwe Meer 2 kilometer. Ook op de A10 West is het vastgelopen voor Knoopbe de Nieuwe Meer. Dus waarschijnlijk is er wat gebeurd op de A4. Op de A22 Velsenbeverwijk vanwege werkzaamheden in de Velsertunnel 2 kilometer file. De N205 Zwanenburg naar Hillegom is vastgelopen tussen Haarlem Zuid en Haarlem 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 UFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag dinsdag, het is 11 uur geweest. Dat betekent dat u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik neem u weer mee terug op reis, terug in de tijd. de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening hoor u onze herkenningsmelodie Louis David uit 1928. Met Weet je nog wel, oudje? Dit uur heb ik onder andere voor u meegenomen. André Hazes, Johnny Kraai kwam met Droomschip. Het allereerste hitje wat André Hazes gemaakt heeft. En uiteindelijk is het geen... Ja, dat is wel een hit geworden, maar hij is niet doorgebroken. Dat ging pas uh, jaren later. Ik heb voor u meegenomen de drie kleutertjes met de trappelzakboekie. Wim Sonneveld, Roenie Tober. En nu eerst Adele Bloemendaal met Het zal je kind maar wezen.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 ja, ja, ja, het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. Weg met orde en gezag, alles mag vandaag de dag. Ik zie weleens foto's in de lach en denk dan bij mijn eigen. Hoe durft hem van vandaag de dag nog kinderen te krijgen? Nee.. Het zal je kind maar wezen, Yeah yeah ja, yeah, ja. Yeah. Het zal je kind maar wezen, yeah, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, yeah, ja, ja, ja. het zal je kind maar wezen, yeah, ja, ja, yeah. yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. In de Amsterdamse haven ligt een Amsterdamse reen. En een Amsterdamse jongen droomt van reizen over zee. Opgedacht met volle zeilen, schipenhoi, ze ga je. Het warm is de zwaar, is de zee zo blauw? En is het nou van Calais nu wel erg zo nauw? En is de ijs helemaal van ijs? Of maakt de meeste dat alleen, maakt kleine jongens wijs? Ja het is waar kleine dree, de zee is zo blauw En ze fluistert als je luistert in die dromen van jou Maak jezelf wel het geluk van een droom maar wijs Zolang je hart niet is, als het zee ijs. In de Amsterdamse haven ligt de bloemschip op de reep. En de Amsterdamse jongen doen, Parijs en over zee. Op met volle zijn schip, zeg maar je In de Amsterdamse haven ligt een bloemschip op de reep. Is het waar, beste vaar, is een haai zo groot En maakt de rode zee, echte kreeuw zo rood En is een, een echt de vis Of een zeeman die toevallig aan passagieren is Ja het is waar, kleine dree, een haai is zo groot Je zult dat wel zien in je droom van een boot Want zolang het kompas van je eigen schuil. Zich maar richten naar je hart, zijn je dromen nooit uit. Ik ben Amsterdamse haak, een heel gedronse En een Amsterdamse jongen droomt wij zijn over zee, op het met volle zee. Boogie rubber's on the movie, the rubber's on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 uit Den Haag. T Room Tango. Toen ik jou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 Ja, ik ben belijzerd. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en... Zoals je gemerkt hebt, een reisje terug in de tijd... aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Hoor de muziek van Wim Sonneveld met Tea room Tango. Daarvoor de drie kleutertjes met de trappelzak Boogie... En daarvoor, de allereerste hit van Weile André Hazen, samen met uh, Johnny Kraaikamp met Droomschip. En daarvoor hoor u een Del met Het zal je kind maar wezen. Ik heb nog meer mooie muziek voor u klaarstaan. Eddie Smeets, Willy Alberti, Johnny Jordaan. Maar eerst muziek van Ronnie Tober en Verboden Vlucht. Nee, wat zeg ik? Verboden Vruchten. <tied> Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar tas, dat leek er lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten. We boden vruchten, voor iedereen behalve voor mij. We boden vruchten, we boden vruchten, we boden vruchten, voor iedereen maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan oude ouders voorgesteld en Toen mijn vader vroeg wat eerst er voorheen, heb ik hem uitgebreid verteld Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, bepermunt, karamel, ananas Maar ik zeg er wel bij, verborgen.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 we worden vruchten, we worden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij, we worden vruchten. We worden vruchten, we wonen vruchten. Voor iedereen maar niet voor mij. Voor iedereen maar niet voor mij. Voor iedereen maar niet voor mij. Even dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak ervan wat je kan, als je het geluk wil zoeken dan aan zijn draad en je succes wil boeken. Luister dan naar de raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je het zo goed? Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blijde zucht te zien, doet je zo goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Kan je wat overspannen? Gaat het je zakelijk goed, blijf dan niet aan vergaan, maar geef vooruit dat moet. Leven en laten leven, daar komt het hier op aan. Kan je aan anderen geven, doe het wel en spontaan. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien doet je zo goed.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 het spreekwoord zegt wie goed doet goed, komt goed. Blijf eens een zonnetje onder de mensen. Een lijf gezicht te zien, doe hier je zo goed. Vervolgens zo nu en dan, hun liefste mensen. Een beetje mee op een blij gezicht te zien doe je zo goed verhoogt zo nu en dan een liefste wensen dat spreekt kindje geboren ik heb er gestoeid en gespeeld ik heb er mijn hartje verloren ik heb er veel leed gedeeld maar wat rijkkom op de aarde alles irf erop van daal daar zal ik ze van ja verder van die mooie die färe geraadus aan de vuur heb ik vaak in gedachten gestaan, ik heb dromen van die Droom van de bruggen en krachten, de granium zedel van kleur. De porder in donkere nachten, de stille van jovel van geur. Ik hoor ze nog schreven die knapen Van mosselen fijn in het vuur Het water dat loopt langs mijn tanden En mijn hartje geraakte vol vuur Heb ik vaak in gedachten gestaan Misschien. Toch blijf ik zo vier als een tere, toch wil ik jou iemand nog zien. En klinkt straks het klokje van Svede. Al moet ik straks Hier Jordaan, aan de voet van je mooie wester, heb ik vaak in gedachten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 Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Homofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand destijds hebben doorstaan. De klanken van weleer Een met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 de hoge bomen nog zag staan Ik was een kind, hoe kon ik weten Dat dat voorgoed voorbij zou gaan ZFM Zandvoort, u hoort de muziek van Wim Sonneveld Met het dorp daarvoor Willy Alberti en Johnny Jordaan Met de oude Westertoren en daarvoor Eddie Smees met Brengen eens een zonnetje onder de mensen. En het blogje begonnen we met Ronnie Tober en Verboden Vruchten. Ik heb nog veel meer muziek voor u klaarstaan. Nog tot aan 12 uur. Uithol onze muziek hier op CFM Zandvoort. Onder andere Christiani met Lulu. Wama's met Aha, dat is Marie. Maar eerst de volgende plaat van Gerard Koks met De Pil. Hey. Ga graag uit met meisjes, maar durf niet zo goed. Het wet in met die meisjes, al weet ik hoe het moet. Ik denk aan de gevolgen, want stel je nou eens voor. Voor je het deed, heb je een junior. Ach jongeman, kom nou maar eens toch rust. Wij begrijpen best dat dat je liefdesvuur rust. Geef aan je meisje, wanneer je weer wilt. Hier heb door al de pil, door al de pil met de pil, met de pil Wordt de angst al een pas veel Ga je net zo dik wat als je wil. Da, -da la na na na ik, ben van kop tot voeten, op liefde ingesteld, maar soms denk ik te groeten. Want voor hetzelfde geld zit ik straks met de brokken. En man lief zegt, oh jee, alle machtig vrije van die deel. Ach, Jonge vrouw, wees niet langer bevreesd. Is voor jou voorbij je tijd een pastig geweest? Ik heb je me precies wat je wil. Ik heb voor jou doral pil, beeld, pil, met de pil net het pil, pil, het Wat de angst erop een wil, ga je net zo dik als je wil. da da da da da da da, -da, -da. Zo. Bij oude eertjes, de geest nog niet verdort. Ze willen nog wat keertjes, is eerlijk op de hart. Maar het juffie van hun keuze, dat zegt dan meestal ja. Maar hoe moet het dan met mij daarna? Ach, oude heer, dat is toch wat dus nu. Jij wilt toch zo graag, jij bent het toch maar niet. Meer. Als je nog een kunt geef toe aan je wil. Strak hiermee, door aan de pil, door aan de pil Met de pil, met de pil, wordt de angst pas paspil Ga je net zo dik als je wil De regering is tevreden, zij roept uit, zie je nou Dit is de vrije sector, van onze woningbal Bij het woningnood oplossen, is de pil ons erg lief Als particulier initiatief want huizen bouwen dat kost zoveel meer En het resultaat komt nu op hetzelfde neer De vraag naar woonruimte staat binnenkort stil Lang de orale pil door aan de pil Met de pil met de pil Kortse Amsterdam pas Ga je net zo dik wat als je wil Da ta, da da da da da, -da, -da, -da. Is niks meer te vrezen? Ga maar gerust je gang je hoeft niet bang te wezen, al doe je het iets te lang Maar Zeg ons nu eens even, mijn jongen wat heb jij? Alle meisjes lopen mij voorbij. Ach jongeman, dat bezorgt je veel pijn. Het zal waarschijnlijk wel je slechte adem zijn. Doe maar de tong en raak hem weer kwijt. Dan hoor voor jou de mooie tijd, de mooie tijd. Met de pil, met de pil, ga je telkens als je, dus je wil. En het blijft, aan het gaat hem stil. Zij heet Marie en zij danst bloot en daarmee heeft zij goed haar brood. Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie. Ah, ah, dat is Marie. En s'avonds zit ik Mary. En in haar navel zit een steen, die is van vals, maar niet gemeen. Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie. Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie. De vader is warme bakker. Eerst dan zij in haar ondergoed ontbloot, en plotseling haar gemoed. Ah, ah, dat is Marie. En dat is niet duur als ik aan het bloot Met op haar hoofd een nylonpruik draait zij al dansend met haar buik Ah het dat is Marie, ah dat is Marie Ah ah, dat is Marie, ah dat is Marie Marie eet bruin brood zij nee, goed haar charretellen los, de heren zitten met een los. Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie, ah, ah dat is Marie. Maar ieder man past op het kind. De heren krijgen het benauwd, alleen Marie die krijgt het koud. Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie, ah, dat is Marie, ah, dat is Marie. Inclusief de en dat is niet duur als ik haar in haar blote heum legt zij haar benen in haar nek dan worden alle mannen gek. Ah het ah, is Marie. Ah ah, het is Marie. Ah ah, het is Marie. Ah ah, het is, ah, ah, is Marie. Marie mag die niet Marie zich niet in de drank Marie sloot weer middags op de bank. Ah het ah, is Marie. Ah ah. Dat is Marie. Haha, ah, dat is Marie. Haha, ah, dat is Marie. Haha, dat was Marie. Loe! Loe! En waarom heb je mij mijn lacht gestopt ontnomen? Loe, ik loop zelfs nog te dromen, loe loe, loe loe. jij bent wat je noemt een engel van de val. loeloe, loeloe, loe. lieve schat ik ben zo stand op jou, van de morgen tot de avond zie ik haar, maar ik ga opstaan, het is steeds Lulu. En we zien nu stand, zo loopt een groot gevaar. Als het zo doorgaat, moet ik naar mijn rust toe. Zie ik een damesrok, dan is het alweer mis, want dan denk ik dat het de rok van Lulu is. Lolo Loulou, waarom heb je mij mijn nachtgeschoon Het wat je noemt een engel van de vrouw, loeloe, loeloe. Loe. Lieve schat, ik ben zo stappel door op jou. Als verzamelaar word ik een mania, ik heb de los en de nagelschaar. Ik heb een stukje schoenzel en een gummihak, een kimono en een lokje van de haar. Maar gisteren hoorde ik pas Dat het lokje haar van Loekoes hondje was Loe, loe, loe, loe, loe, loe, loe, loe Waarom heb je mij maar nacht op ik ben zo sterk op jou op op het goud die de straal fara mala Zet, maar kan door de buurt van een sigaret Op het goudgele strand van Ameland Mew, Je opa die komt uit het mooie Hawaii, Je opa uit Burren er rent. Je ogen zijn bruin als een riep zodat Allemaal, muziek uit lang vervlogen tijden, misschien nog dat u nog heel jong was. We horen de muziek van Joenie en Rijk Op het Goud Gele Strand. En daarvoor Eddy Christiani met Lulu. En daarvoor de Wama's met Aha, dat is Marie. En daarvoor het blokje als begin Gerard Koks met De Pil Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend ben ik bij u. Mijn naam is Mario Zandvoort. Neem ik mee terug op reis door de tijd. Terug naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En ik heb nog een paar stukjes muziek klaarstaan. Lee Jongewaard, want we zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. Een liedje uit de jaren 70, waar we ooit uh, het Eurovisie Songfestival mee gewonnen hebben. Teach in met Dingerdong, maar eerst muziek van Wilma. En een klomp met een zeiltje.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 En een beetje warmte. Ziet reeds vloer de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanst ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar om elkaar. te we niet waar. Ja, we zijn op de wereld om elkaar om elkaar om elkaar. Zandvoorts. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. We horen muziek van Teach In, met Ding Dong. Weet je, uit de jaren zeventig toen we voor het eerst het uh, Eurovisie Songfestival mee wonnen. Daarvoor hoorde u Leen waard, met We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. En daarvoor Wilma met een klomp met een zeiltje. TfM Zandvoort is tijd voor hem afscheid van te nemen. Ik laat u nog even achter met een paar stukjes muziek. ...en uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer bij u... ...vanaf 11 uur hier op CFM Zandvoort. En dan neem ik u wederom mee op terug... ...terug in de tijd, op reis terug in de tijd... In de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik heb nog een paar stukjes muziek... ...tot aan het nieuws en weer van 12 uur. En dat zijn onder andere Rika Jansen... ...mijn wiki was een stijfselkissie... ...Trea Dops met haar grote ploem Jenka... En Max van Praag, als de tijd over is met Grootvaders Klok. Maar nu eerst, Trea Dops met ploemkoem. Ploem, ploem, Jenka, moet ik zeggen. En ik zeg, ik wens je nog een hele fijne dag, nog een fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag, 11 uur. Hier op CFM Zandvoort, met Zandvoort en Zandvoort. De en mijn hart dat gaat van je rond, rom, is vast. Een liedje zonder woorden, ploem, ploem, en een paar antwoorden, want ik ben nu al een paus van verliefdheidspraken. Ja, kun je ook verwachten. Ik slaap al vele nachten, niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten, en dan lijkt mijn handje wel een dans.